Even nu, Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 journaal Goedemorgen, allemaal. Computerspelletjes zetten kinderen aan tot gokken, zegt de kansspelautoriteit. En het kabinet wil bedrijven beter beschermen tegen ongewenste overnames. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 Nederland dreigt de klimaatdoelen niet te halen als er niet meer wordt geïnvesteerd in personeel, waarschuwt de Sociaal Economische Raad in een advies dat vandaag wordt gepresenteerd aan het kabinet. Volgens de CER hebben bijvoorbeeld bedrijven die zonnepanelen installeren of windmolenparken onderhouden honderden vacatures. Volgens de Raad moeten meer jongeren worden opgeleid en volwassenen worden omgeschoold voor dit soort banen. En ook zouden asielzoekers met een verblijfsvergunning hiervoor kunnen worden opgeleid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 Gebied. Het herstel van de grote Nederlandse pensioenfondsen is tot stilstand gekomen. En daardoor kunnen de pensioenen van miljoenen Nederlanders mogelijk niet worden verhoogd. De fondsen hebben last van dalende beurskoersen, waardoor ze minder geld in kas hebben. De kans dat er gekort moet worden op de pensioenen is volgens de fondsen niet groot. Zo'n 16.000 verpleegkundigen in Zimbabwe zijn op staande voet ontslagen. Ze waren sinds maandag aan het staken voor een loonsverhoging. Volgens de vicepresident was het een politiek gemotiveerd protest... en is besloten de verpleegkundigen te ontslaan om de levens van patiënten te redden. Het ontslagen personeel wordt vervangen door werkloze en gepensioneerde verpleegkundigen.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 Het is voorlopig een normale donderdagochtendspits... met eigenlijk heel weinig bijzonderheden. De meeste files zo'n 5 à 10 minuten vertraging. Wat meer vertraging heb je momenteel op de A4 richting Amsterdam. Een kwartier ongeveer tussen knopend Prins Klausplein en Dorp. Ook meer dan een kwartier 20 minuten zelfs op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en knopend Klaverpolder. En ook ruim een kwartier op de A27 Breda richting Utrecht bij de brug Gorkum.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 Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorendijk Of shop online 350 modemerken. Morgen in een nieuwe aflevering van De Eilanden neem ik u mee naar Ter Schelling. Eindelijk herfst. Wat is het beste waddeneiland? eiland? Het meest wormvormige eiland. Meer eiland voor hetzelfde geld. Zie het morgen bij Max in De Eilanden om 5 over 9 op NPO 2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 Je bent politieagent. De nazi's vallen het land binnen. Volg je hun bevelen op of kom je in verzet? Tussen zwart en wit zit een groot grijs gebied. Ontdek de dilemma's in de tentoonstelling Zwart-Wit-Grijs. De Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog. Nu te zien in Veiligheidsmuseum Pit in Almere. Ga voor tickets en meer informatie naar pitveiligheid.nl Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Het NOS Radio 1-journaal. Het is uh, zes minuten over zeven. Populaire games vergroten de kans dat kinderen later gokverslaafd worden. Dat concludeert de Kansspelautoriteit na onderzoek. Computerspellen hebben steeds meer elementen van gokspellen in zich. Sommigen gaan zelfs zo ver dat de kansspelwet overtreden. Het zijn spellen die door honderdduizenden mensen worden gespeeld. Nick Wouters van onze NOS Economie-redactie is in de game-wereld gedoken. Nick, goedemorgen. Wat zijn die gokelementen dan in deze games? Het gaat dan met name om lootboxes. Dat zijn schatkistjes die je kunt kopen in spellen. En daar zit bijvoorbeeld nieuwe kleding in voor je personage... of een andere manier van juichen als je gewonnen hebt. Dat kun je ook uit die schatkistjes winnen. Maar je weet van tevoren niet wat er in dat schatkistje zit. Je koopt eigenlijk de kans om iets te winnen wat je heel graag wil. En sommige dingen zijn heel zeldzaam. Je kunt een kledingstuk krijgen wat uh, iedereen draagt. Maar je kunt ook net dat kledingstuk krijgen... wat bijna nog geen enkele speler heeft. Nou, als je dan met je vrienden aan het spelen bent... en jij loopt rond in dat kledingstuk... Ben de man? Dan ben je helemaal de man. Maak je de blits. Maar dan moet je wel misschien heel veel van die schatkistjes kopen. Je kunt ze misschien vergelijken met die automaten... die je vroeger had, waar je 10 cent in deed. En zet er zette van die plastic balletjes in... en er kwam dan een speelgoedje ja. uit. Je weet nooit wat voor speelgoedje je krijgt. Of zo'n ei, zo'n chocolade- -ei. Zo lijkt het op. Alleen hier is het, zijn het virtuele prijzen. En de spelmakers die kunnen er oneindig veel cadeaus in blijven stoppen. Dus als je alles wil halen, moet je het maar blijven, uh, moet je maar blijven kopen. En ze maken het ook heel aantrekkelijk. Ze hebben daar allerlei soorten muziekjes voor als je ze opent, die, die kistjes. Het wordt heel spannend gemaakt. Je ziet allerlei flitsende effecten. Je bij die covertjes van uh, Linda de Mol heb je dit ook altijd opgelopen. Precies. Opgeluid? En als je nu wat je gewonnen hebt, valt het tegen, doe je er tegen, uh, koop je er nog eentje. En zo, uh, zegt de kansspelautoriteit, blijf je maar kopen natuurlijk. Ja, ja oké. Okay. Dus je wordt verleid om steeds meer van die, van die bokjes te kopen. Wat is er zo gevaarlijk aan? Nou, dat je verslaafd raakt uh, hieraan, zegt Marja Appelman. En zij is van de kansspelautoriteit. Het is ontworpen. Zoals gokspellen ook ontworpen worden. Met het gevoel dat je altijd bijna hebt gewonnen. Je kan ook lekker doorspelen. Er lekker veel geld aan uitgeven. Fantastische visuele en audio-effecten. Als, uh, als je zo'n lootbox opent. Uh, en daarmee uh, heb je de neiging om door te spelen, door te spelen. er erg veel geld aan uit te geven. En het probleem is niet alleen dat je er dan nu veel geld aan uitgeeft. maar dat je er ook gevoelig. Uh, ja, dat, dat je denkt van, nou, dit is leuk. Dit, en dat je later, als je nu als kind dit speelt. dat je later als je groot bent. dat je dan ook sneller gaat gokken. En dan ook misschien eerder gokverslaafd kunt worden. En verdienen die bedrijven hier veel aan? Ze verdienen heel veel geld aan. Dus je ziet steeds. Het is een beetje voorzichtig opgekomen de laatste jaren. Je ziet nu dat bijna elk groot spel dat iets heeft met online spelen, met vrienden spelen. Die heeft wel dit fenomeen van die lootboxes. Het gaat echt om heel veel geld. Dit jaar naar schatting 21 miljard euro wordt ermee verdiend. Zo. En de komende jaren zou dat nog verder gaan groeien. In 2022 zitten we dan alweer uh, uh, ja, 40 miljard ongeveer in die regionen, moet je dan denken. Dus dat, dit zijn echt een belangrijke inkomstenbron voor die bedrijven. Want spellen ontwikkelen is duur. Die willen alles uh, doen om uit die spellen die ze gemaakt hebben het maximale te halen. En daar helpen deze lootboxes bij. En dan nou zijn er dus blijkbaar ook spellen die nu al de gokregels overtreden. Ja, zo'n lootbox op zich, daarmee overtreed je de regels niet. Maar als je datgene wat je wint weer kunt verkopen, dan heeft datgene wat je wint een economische waarde. En er zijn spellen die maken het mogelijk om die prijzen ergens anders weer te verhandelen. Dat bieden die spelmakers niet zelf aan, maar die maken het wel mogelijk dat je dat item, dat voorwerp eruit kunt halen en op een site kunt zetten om te verkopen. Dus dan kan het zijn dat je dat zeldzame item wint en dat je bijvoorbeeld met je inleg van een euro, vijf euro of tien euro winst hebt gemaakt. En dan wordt het echt gokken, want dan verdien je geld met dit systeem. En welke spellen doen dat bijvoorbeeld? Ja, de kansspelautoriteit noemt de namen niet van die spellen. Dat willen ze nog een beetje achter de hand houden. Maar het is wel makkelijk op te zoeken welke spellen dit mogelijk maken. FIFA 18 bijvoorbeeld, een spel. Daar kun je geld mee verdienen. Dota 2, PUBG, heel populair spel ook. En Rocket League maakt dat ook uh, mogelijk. En hoe worden die bedrijven aangepakt? Ze krijgen nu tijd om het spel aan te passen. Ze krijgen acht weken de tijd. En anders dan voren er weer andere maatregelen. Maar er moet echt iets gaan gebeuren, zegt uh, opnieuw Maya Appelman van de kansspelautoriteit. We treden dan ook zo ver als mogelijk samen met andere toezichthouders op... Eh, zodat we samen een vuist kunnen maken. En het zijn natuurlijk bedrijven die ook graag een goed imago eh, willen hebben. Dus ik vertrouw er wel op dat ze gaan bewegen. Is het eigenlijk niet gek dat u die namen niet noemt? Maar nu kunnen ouders niet zeggen van... Uh, hey, wat jij speelt, dat kun je beter niet spelen. Nee, wat ik tegen de ouders wil zeggen is... Pas op met lootboxes. Laat je kinderen gamen of blijf zelf lekker gamen. Eh, maar laat die lootboxes terzijde liggen als, je, als het om kinderen gaat. Is er al gereageerd vanuit de gamesindustrie? Nee, nog niet, want die brieven gaan nu de deur uit. Ze krijgen nu die acht weken de tijd. Dit is wel echt een onderwerp in de internationale gameswereld... wat hoog op de agenda staat, omdat dit opkomt... en ook andere landen al gezegd hebben, dit vinden we een probleem. Dus dit zal veel aandacht krijgen, dit nieuws... en daar zal een reactie op komen. Of ze alleen voor Nederland de spellen gaan aanpassen... ik ben benieuwd of ze het binnen acht weken gaan doen... maar we gaan het volgen. Nick Wouters was dat. LOS Radio 1 Elf minuten over zeven. Ik praat u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde... op Radio 1 TV. In Zembla, aandacht voor de kwaliteit van medicijnen... Het onderzoeksprogramma kwam met een verhaal uh, van een Duitse vrouw... die een vervalst kankermedicijn had gekregen. Ze ging ineens niet meer vooruit, terwijl dat medicijn-sutent eerder wel werkte. Ook in Nederland kunnen die nepmedicijnen in omloop zijn, zegt apotheker Bastian Renieri. Mensen die kwaad willen en die geld willen verdienen over de hoofden van patiënten... Um, die, die maken die medicijnen en die krijgen ze op de een of andere manier in de distributiekanalen geperst... En dat zou zelfs in Nederland kunnen gebeuren? Dat gebeurt. Hoeveel gebeurt dat? Ja, geen, geen flauw idee. In Nieuwsuur ging het over verpleeghuizen De Leonhoek in Rotterdam. Gisteren werd bekend dat diverse ouderen daardoor personeel en medebewoners zijn mishandeld. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Gijsbert van Herk, die neemt die zaak hoog op. mensen zijn volstrekt uh, aan onze zorg soms overgeleverd. Ja. En dat is ook het gesprek wat we voeren ook weer naar aanleiding van het artikel wat kwam met het personeel vandaag. Maar de die... kernvraag is, ja. dat is denk ik de belangrijkste vraag die ik u kan gaan stellen... zijn ze veilig bij u Ja, ja. Nou, toevallig begint vandaag op NPO 2 de vierdelige tv-serie... van Adelheid Roos en Hugo Borst over de Leeuwenhoek. En met het oog op morgen vertelde Roos dat ze eigenlijk niet zo geschrokken is van het nieuws. Je moet wel even goed luisteren, want zij praat nogal cryptisch. Uh, ik dacht, ja, deze, deze botsingen der planeten... komen eigenlijk vaak in het leven voor. Dus daar er, er bloeit ergens iets en dan komt er een vogel langs vliegen en die denkt, ik ga daar even op zitten. Dus ik vond het wel een mooie dag en ik vond het wel een mooie tak... en ik vond het een mooie vogel en ik vond het een mooie bloem. Dus, bij RTL Late Night was oud-wielrenner Jan Jansen te gast. 50 jaar geleden won hij de toekomst... De Frans en in die tijd was alles anders. Ook de gele trui, want dat was toen een wollen trui. Daar reden vroeger mee. En wat je uh, ook heb, had, dan had, had je borstzakken en als ballon. En achterzakken En achterzakken. En die achterzakken, die zaten allemaal vol met eten, rijstenflaatjes, een broodje en uh, een krentenbol, en al die, die dingen op. weer. Die <lacht> en dan beregende het een dag ja. en dat, dat, dat rekte uit. En dan hing dat. Het onderste van die trui hing op je band van achter. <lacht> En dat was gisteravond op radio en tv. En dan kijken we nu naar het aanbod van de buitenlandse media. Het in de lucht houden van Belgische F-16's... is toch moeilijker en duurder dan gedacht, schrijft de Standaard. In België ontstond onlangs discussie over het gebruik van de gevechtsvliegtuigen... nadat uit een rapport van Lockheed Martin bleek... dat ze mogelijk langer mee konden. Maar nu zegt de Amerikaanse luchtmacht... dat verantwoordelijk is voor het F-16-programma... dat dat niet zo is. De zogenoemde Blok-15-variant van de F-16, die België gebruikt... is in de VS al een tijdje uit de roulatie. en onderdelen zijn steeds moeilijker verkrijgbaar. Bovendien zit er... Een fors prijskaartje aan het in de lucht houden van die toestellen. Het zou gaan om miljarden en geen miljoenen. Op de site van de BBC een bijzonder interview met Holocaust-overlevende Hetti Verome. De 88-jarige Nederlandse vrouw zat meer dan een jaar gevangen in concentratiekamp Bergen-Belsen. En een paar dagen na de bevrijding werd ze door de BBC geïnterviewd. Wie heist u? Hetti dan. En wie oud is u? 15 jaar. En wie lang bist je in dit lager, Belsen? 14 maanden. En zijn de ouders met u gekomen? Jawel. En zijn ze nog immer bij u? Nee. Nu ging Verome terug met de Britse omroep... naar de plek waar ze meer dan 70 jaar geleden werd geïnterviewd. Dit is de area waar ik was interviewed. Ik was happy to tell verhaal the story. En ik wanted to know where my parents were, but he didn't know. Ze ontdekte later dat haar hele gezin nog in leven was. Ze kwamen uit drie verschillende concentratiekampen. Medewerkers van de Australische bank CBA hebben kosten in rekening gebracht... voor financiële adviezen aan overleden klanten. Soms tot wel tien jaar na de dood van die klanten, schrijft de Sydney Morning Herald. Een medewerker kreeg daardoor bijvoorbeeld jarenlang... ongeveer 40 euro per maand op zijn rekening bijgeschreven. De medewerkers kwamen er vanaf met een waarschuwing. Maar de directeur van de bank moest gisteren wel tekst en uitleg komen geven... in het Australische parlement. Is the explanation that you want to offer... That... CBA's systems were so hopeless that it had no idea what was going on in its business. The, the issues that we had with our systems were already known and we were remediating that as part of the CFP enforceable undertaking that was happening in the business. En in Groot-Brittannië Groot overweegt een verkoopverbod... op plastic rietjes in te voeren, meldt Sky News. De regering wil van de plastic rietjes af... om zo de hoeveelheid plastic in rivieren en oceanen tegen te gaan. Bovendien hebben de Britten een plan om binnen 25 jaar af te zijn... van al het vermijdbare plastic afval. Dus dit plan zou goed helpen om dat doel te bereiken. Jaarlijks gebruiken de Britten zo'n 8,5 miljard plastic rietjes. Hoe gaat het met de Yolanda? Nou, Die ontwikkelt zich eigenlijk een beetje... Volgens het boekje er zijn ook niet zoveel bijzonderheden. De meeste files, trouwens, wel weer in het midden en het zuiden van het land. Veel vertraging. Ik denk dat een uh, ongeluk of een auto met pech staat op de A4 richting Amsterdam. Tussen knopend Ippenburg en Zoeterwouderdorp inmiddels zo'n 20 minuten vertraging. En verder ruim een kwartier vertraging nog steeds wel op de A27 van Breda naar Utrecht. Bij Nieuwendijk. En ook een kwartier extra op de A59 Syrixe richting Os. Bij knopend Paalgraven. 17 minuten over 7 is het. 15.000 verpleegkundigen in Zimbabwe. Zijn dus in één klap hun baan kwijt. De verpleegkundigen zijn maandag gaan staken voor een loonsverhoging. En blijkbaar raakte het geduld van de regering heel snel op. Correspondent Bram Vermeulen. Bram, uh, ja, dat gaat snel. Hoe kan het zover komen? Nou, het is begonnen als een, als een onschuldige staking voor gewoon beter salaris, betere voorwaarden... Toen eh, heeft de regering 17 miljoen dollar overgemaakt naar het ministerie van Volksgezondheid. En dacht, nu is de kous af. Uh, maar dat was niet zo. De verplegers zeggen dat ze dat geld helemaal niet gehad hebben. En toen de staking vervolgens doorging, heeft uh, vicepresident Shuenga... Dus alle 15.000 naar huis gestuurd. Nou is het goed te weten wie die beslissing heeft genomen. Constantino Chiwenga, die kennen wij als de generaal die president Mugabe in november heeft afgezet... door panzerwagens naar Harare en naar het huis van de president te sturen. Dus niet echt een man om mee te onderhandelen bij dit soort salarisonderhandelingen. En deze actie wordt dus ook gezien als een uh, nogal straffe waarschuwing aan alle andere ambtenaren in Zimbabwe... om vooral niet te staken, zoals leraren die ook op het punt staan... om te gaan staken voor betere salarissen. Want staken betekent in Zimbabwe kennelijk baan kwijt. Ja, en, en de vicepresident kan dat zomaar beslissen dus. Nou ja, hij, hij kan het. Ik uh, bedoel, verplegers zijn ambtenaren. Dus uh, officieel kan hij dit natuurlijk doen. Uh, alleen, uh, de verplegers luisteren niet. Uh, ze gaan ook gewoon door met staking. Ze zeggen, we hebben het geld helemaal niet gehad. Onze ontslagbrief hebben we helemaal niet ontvangen. En je moet weten, de gezondheidszorg in Zimbabwe is natuurlijk al niet al te best. Uh, was in elk geval niet goed genoeg voor bijvoorbeeld voormalig president Mugabe... die zich altijd liever in Singapore laat behandelen of... Uh, zijn grote rivaal. Denk aan Morgan Swangirai, die hier in een ziekenhuis in Zuid-Afrika is gestorven. nadat hij daar maandenlang is behandeld, maar niet in Zimbabwe, omdat het daar gewoon veel te slecht gaat met die ziekenhuizen. Dus die ziekenhuizen waren er al niet goed aan toe. Nou ja, zonder personeel hou je natuurlijk helemaal niks over. Ja, en, en zomaar 15.000 verpleegkundigen de straat op sturen, dat, dat is ook wel iets. Want hoe, hoe vang je dat op dan, dat gat? De vicepresident heeft een, een militair antwoord. Hij heeft opgeroepen om gepensioneerden, dus zeg maar de reservisten van de gezondheidszorg, nu terug te halen naar de ziekenhuizen. Ook werkeloos medisch personeel heeft hij opgeroepen om de gaten te vullen. Maar ik denk dat zijn grootste probleem toch vooral politiek is. Over een paar maanden moeten er verkiezingen worden gehouden. En de generaal laat hiermee zien dat na de val van Mugabe... de regering nog steeds weinig op heeft met mensenrechten. Zoals bijvoorbeeld het recht om te staken. De regering van uh, president Emerson Manangagwa, de opvolger van Mugabe... die reist de hele wereld over om... Uh, ...de PR op te poetsen van dit land om te laten zien... ...nee, dit is een nieuw Zimbabwe, dit is niet meer het Zimbabwe van uh, de, de dictator Mugabe. Maar als je dit nu ziet, ja, dan zie je dat Zimbabwe nog steeds diezelfde autoritaire trekjes heeft als voorheen. Uh, en bovendien failliet is, zo failliet dat ze niet eens de verplegers kunnen betalen. Nou, dat helpt allemaal niet als je uh, de verkiezingen wil winnen. Bram van Meulen was dat vanuit Zuid-Afrika over de situatie in Zimbabwe. Dat de sport. En uh, ja, we zitten in een middenweeksprogramma in de eredivisie. Um, de strijd tegen degradatie, daar gaat het dan vooral om, want het blijft daar heel erg spannend onderin. Um, een dag na de onverwachte winst van hekkensluiter FC Twente... pakte ook de naaste belager ineens de volle drie punten. Want Sparta versloeg nak met 2-1. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Eerst maar even voor het overzicht. Uh, hoe ziet de stand er onderin nu uit? Ja, om het uh, maar een beetje plastisch uit te drukken... als het uh, scenario van een, uh, van een echte thriller. Uh, Twente dacht na die overwinning van dinsdagavond tegen PEC Zwolle... dat het echt de laatste strohalm had gepakt, dat het nog leefde. Maar uiteindelijk is het er maar weinig mee opgeschoten. Want het gat met de naaste concurrent, met Sparta, is nog steeds vier punten. En dat met nog maar twee wedstrijden te gaan. Maar in plaats van één ploeg heeft Twente nu wel twee concurrenten in het vizier. Want Roda speelde gisteren gelijk tegen de landskampioen, tegen PSV... En daarmee verspeelde het weer twee punten... zodat het nu nog maar vier puntjes boven Twente staat. Dus naast uh, uh, Sparta ook. Ja. En om het nog spannender te maken... NAC, dat gisteren dus verloor van Sparta... staat nog maar drie punten boven Roda en Sparta. En dat zijn de ploegen die op basis... Van de huidige stand na competitie zouden moeten gaan spelen. Dus ja, er kan nog alles gebeuren in die laatste twee wedstrijden. Even de wederopstanding van Sparta, onder leiding van Dick Advocaat. Afgelopen weekend nog met 7-0 verloren hè, bij Vitesse. Um, na die wedstrijd ook nog eens een keer Michiel Kramer kwijtgeraakt. Uh, spits, want uh, dat heeft al te maken met dat, met dat schoppen. Um, ja, hoe kan het eigenlijk dat, dat zo'n gehavend elftal dan toch wint van Nak? Nou, het is hetzelfde verhaal als bij Twente eh, eergisteren. De overlevingsstrijd maakt blijkbaar bijzondere krachten los... bij ploegen in nood. Eh, zonder Michiel Kramer dus... die de rest van het seizoen niet meer speelt door die schorsingen en van de wedstrijd van gisteren. Ook zonder aanvallen Sofian Ahannach... die uitviel met een gebroken kuit en scheenbeen. Nou, het zag er lange tijd naar uit dat het 1-1 zou blijven gisteren. Dat Sparta niet meer dan één puntje zou pakken. Maar de Rotterdammers bleven aanvallen... Eh, zagen in de slotfase nog een bal op de paal belanden... en kregen vijf minuten voor tijd... De beloning met een treffer van invaller Stijn Spierings. Uh, trainer Dick Advocaat was na afloop dik tevreden over de veerkracht en de instelling van zijn ploeg. 1-1 een was natuurlijk of, ons niet genoeg. Dus we moesten winnen. En uh, ja, dan heb je net een klein beetje het geluk. Uh, Fred schiet tot de derde paal. En dan. Uh... Dan scoren twee jeugdspelers, score de goals. En, maar vooral ook door instelling en, uh, en mentaliteit. We hebben het wel weer een stuk spannender gemaakt. Ook de laatste wedstrijden die tegen elkaar spelen. De een speelt voor uh, play-offs en de ander speelt... voor eventueel niet de directe degradatie. Dus het wordt wel spannend. Ja, en Gio, je zei het al, nak, hè, daar moeten ze gaan oppassen. Want uh, nu nog net buiten de gevarenzone. Maar uh, ja, de nacompetitie, uh, dat willen ze liever natuurlijk ook niet. En willen gewoon in die eredivisie blijven. Maken ze zich al een beetje zorgen in Breda. Ja, kijk, ja, drie puntjes voorsprong op de ploegen... Op die op basis van de huidige stand dan na-competitie moeten gaan spelen... is natuurlijk niet niks. Hè. Het zijn drie punten. Maar met een overwinning gisteren zou de wereld er echt uh, heel anders hebben uitgezien voor NAC. Dan zou het gewoon zes punten boven de streep hebben gestaan. Nou, dan had het het restant van die competitie rustig kunnen uitspelen. Uh, maar van paniek is nou niet echt sprake bij NAC. Uh, volgens de trainer strijn Vreven moeten de spelers zich gewoon richten op het voetbal. Hij zegt dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor alle negatieve zaken eromheen. En dan komt het volgens hem wel goed. En natuurlijk... is druk, maar dat is ook voor andere ploegen. Maar ik heb me tegen mijn spelers gezegd dat zij moeten gewoon volledig blijven gaan, blijven geloof hebben in zichzelf en in het team. En al de negativiteit die rond onze positie hangt, die is voor mij. Daar pak ik de verantwoordelijkheid voor. Zij moeten gewoon blijven gas geven, blijven geloof hebben. En dan komt alsnog alles goed. Ja, dan nog even Rode Jezee pakte dus een puntje tegen de landskampioen, PSV. Daar waren ze nog dronken van geluk vooral. Uh, ja, normaal zou dat gevierd worden, natuurlijk als een overwinning, zo'n puntje tegen de koploper. Maar zijn ze er in Kerkraden dus niet echt wat mee opgeschoten? Nee, niet echt dus. Hè. Ze staan ineens naast Sparta, met een beter do doelsaldo. Dat wel. Uh, maar ze beseffen daar in kerkrade dat ze gisteren een unieke kans hebben laten liggen om die landskampioen te kloppen. Want PSV kwam na het vieren van die titel. Hè. Je zei dan al een beetje dronken. Met een veredeld b tal naar Roda. Geen Luc de Jong. Geen Marco van Ginkel. Geen Jeroen Zoet. Die waren allemaal geblesseerd. Ja, en ook vaste klanten als Isimat Merin, uh, Pereiro en Arias. Die zaten op de bank. Nou, twee keer kwam Roda op voorsprong. Twee keer maakte PSV gelijk. Ja, en daarmee, daarmee miste dus de Limburgers een kans tot om uh, tot op één puntje van NAC te komen, waarmee het een ja, unieke kans zou hebben gehad om na-competitie te voorkomen. Aan de andere kant, met dat ene puntje, staat het dus nog wel vier punten los van de rechtstreekse degradatieplek. Uh, de trainer van Roda, Robert Molenaar, die koestert dan ook dat puntje tegen PSV, maar hij beseft wel dat hij dichtbij meer was geweest. Ja, dat is een schot uit tweede lijn dan uh, in, ik denk, de 86e minuut. Ja, goed, natuurlijk uh, uh, geef je ook uh, momenten weg waar ze ook uit kunnen scoren. En uh, zelf, uh, zelf hebben we natuurlijk niet heel veel uh, in de melk te brokkelen gehad. Dus uh, ja... We ik denk inderdaad dat je content moet zijn met, met een punt en dat je daar blij mee moet zijn. En, uh, maar goed, nogmaals, ja, als je er drie in handen hebt, dan uh, doet het altijd even zeer. Blijf spannend dus onderin, met nog een paar uh, wedstrijden te spelen. Wie heeft het zwaarste programma eigenlijk, Gio? Ja, moeilijk te zeggen. Laat ik het omdraaien. Het lijkt erop dat Roda de gemakkelijkste tegenstanders heeft... in die laatste twee wedstrijden. Uh, dat moet uit naar Venlo tegen VVV en thuis tegen ADO. En de rest heeft echt wel een pittig programma. Uh, Twente bijvoorbeeld uitwedstrijd bij Vitesse. En speelt de laatste wedstrijd thuis tegen concurrent NAC. Nou, dat zou echt wel een cruciaal duel kunnen worden daar in Enschede. En voor die wedstrijd moet NAC nog op bezoek bij Heerenveen. Nou, Sparta kan ook de borst nat maken. Uh, eerst speelt het in de Kuip tegen stadgenoot Feyenoord. En de laatste wedstrijd is thuis tegen Heracles. Nou, het wordt de komende weken in die eredivisie, dus echt zo'n ouderwetse tombola... Je weet, als een draaibol uh, met vier balletjes erin. Dan vliegt er eentje rechtstreeks uit richting de Jubilair League. Twee gaan daarna competitie in. Ja, en de vierde van onder die kan opgelucht ademhalen... want dan, daarmee is het spelen in de eredivisie veiliggesteld. Gio Lippens was dat. Nu, uit 1987, de Smiths.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 Vanavond in Focus. Muskusratten, halsbandparkieten en Japanse duizendknoop. Ze zijn via de handel in Nederland terechtgekomen. Ze woekeren, bestrijden is duur en kost veel moeite. Wat nu? Vanavond in Focus, vijf voor half tien bij de NTR op NPO 2. Select Windows komt met de vraag, hoe woon jij? Na mijn pensioen dacht ik, hè hè. En nu ga ik genieten van onze heerlijke tuin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 Iets over half acht, de hoofdpunten van het nieuws. Populaire computerspellen overtreden Nederlandse kansspelregels. Dat zegt de kansspelautoriteit die tien spellen onderzocht. Vier daarvan blijken elementen te bevatten die ook in de gokwereld te vinden zijn. Het gaat om spellen met zogenoemde lootboxes. Dat zijn schatkisten die gekocht kunnen worden met extra voorwerpen erin. En die voorwerpen kunnen weer worden verkocht, soms voor veel geld.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 Nederland dreigt de klimaatdoelen niet te halen als er niet meer wordt geïnvesteerd in personeel. Daarvoor waarschuwt de Sociaal-Economische Raad. Bijvoorbeeld bedrijven die zonnepanelen installeren of windmolenparken onderhouden hebben honderden vacatures. De Raad zegt dat meer jongeren voor dit soort banen moeten worden opgeleid. Een oud-Veienoorder en voormalig speler van Excelsior Henk Schouten is overleden. De aanvaller speelde tussen 1955 en 1963 voor Feyenoord. Het record van meeste doelpunten in een wedstrijd staat nog steeds op naam van Schouten. Op 2 april 1956 scoorde hij negen keer tegen de Vodewijkers. Henk Schouten was 86 jaar. De weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef, Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En op zo'n dag als vandaag weerman zijn in Nederland, dat is geen straf, hè? Nou ja, het enige nadeel is dat je moet werken. Dus dat je er zelf wat minder van kan genieten. Maar verder is het inderdaad geen straf. Want het is echt prachtig weer zonovergoten. Misschien wat sluierwolken hier en daar. En de temperatuur die nu op sommige plaatsen nog net onder de 10 graden ligt. Maar ja, al heel snel daar flink bovenuit schiet. En eigenlijk aan het eind van de ochtend al boven de 20 graden ligt. Om vanmiddag uit te komen op zo'n 24 graden in Noord-Holland. Tot uh, maximaal 28 in het zuidoosten van het land. Grote delen van het land dus die fraaie temperaturen. Uh, staat een zwakke wind uit het oosten tot zuidoosten. En dat betekent wel dat vanmiddag door de temperatuurverschillen met land en zee... een zwak zeewindje kan opsteken. En vlak op de stranden kan de temperatuur dan wat dalen. Maar het blijft ook daar gewoon zonnig. Een krulletje, een dikke krul voor vandaag. Hoe gaat dat de komende dagen? Ja, morgen krijgt hetzelfde. Uh, misschien dat we dan iets lagere temperaturen hebben. En dat komt omdat de wind uiteindelijk een wat noordelijke component krijgt. En dat betekent op veel plaatsen dat de aanvoer dus toch over wat koud zee of IJsselmeerwater komt aanwaaien. Dat uh, betekent voor de maxima tussen de 21 en 23 graden in de kustprovincies tot nog 27 in Brabant. Uh, de wind is erg zwak en de zon is gewoon sterk, dus dat opwarmen blijft wel lukken. Maar op het moment dat die wind zaterdag wat krachtiger wordt, gaat de temperatuur in het noorden van het land onder de 20 graden uitkomen. 18 graden is natuurlijk nog steeds prima, 23 in het zuiden ook. En we doen het ook zaterdag met volop zonneschijn. Dankjewel. Marco, voor hoe was dat? Jolanda van der Velden, nu met verkeersinformatie. Een uh, ongeluk op de A4 richting Den Haag. Daardoor zo'n uh, kwartiervertraging tussen Roldevaar en Sveen en Rijndijk. En ook een ongeluk op de A59 Sirixe richting, eh, richting Os. Daardoor tussen Avrid-Dussen en Waalwijk Centrum zo'n 20 minuten vertraging. Voor de rest een vrij normale ochtendspits. Niet al te veel bijzonderheden. En de meeste fietsen hebben een vertraging van 5 à 10 minuten. SunMap heeft nu mid-season sale.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 Nederlandse kinderen die vastzitten in kampen in Syrië... omdat hun ouders zijn afgereisd naar het kalifaat... die moeten terug naar Nederland. En het kabinet moet er alles aan doen om dat te regelen. Die oproep komt van kinderombudsvrouw Margrethe Kalverboer. Mevrouw Kalverboer, goedemorgen. Goedemorgen. Vanwaar die oproep? Um, nou, ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk... voor de opvoeding van hun kinderen. Maar als ze daar niet toe in staat zijn of als ze dat niet, uh, ja, niet goed doen... dan moet de overheid ingrijpen om de ontwikkeling van kinderen te beschermen. En dat is hier aan de hand. Want die ouders hebben er natuurlijk zelfbewust voor gekozen... om, om die kant op te gaan. Ja, zeker. En zich in die strijd te mengen. Ouders, ja, en dat kan je die ouders ook verwijten. Die ouders die hebben kinderen... Um, ja, ik zou zeggen moedwillig in omstandigheden gebracht... die voor kinderen heel slecht zijn... Uh, maar als ouders bijvoorbeeld kinderen uh, mishandelen... of als ouders verslaafd zijn, dan zeggen we ook niet... ja, jullie hebben dat zelf gedaan, dus laat die kinderen maar uh, zitten waar ze zitten. En dat is voor deze kinderen niet anders. De afspraak is nu dat uh, de families zich moeten melden... bij diplomatieke posten in Turkije of in Irak. Uh, waarom is dat niet ja. voldoende, vindt u? Nou, het blijkt dat de, de mensen gewoon het kamp niet uit kunnen... Uh, ze zitten daar vast. Het is niet mogelijk om vanaf het kamp bij een post te komen. Dus feitelijk is het een, ja, is, is, is het een uh, oplossing die niet werkt. En, Weet... en je kunt zeggen het is een schijnoplossing. Uw belang is ook vooral die kinderen natuurlijk. Weet u hoeveel ja. kinderen het gaat? Um, nou, we weten dat er ongeveer 175 kinderen in het gebied zitten. Er is een beperkte groep uh, moeders die heeft aangegeven van... wij willen dat onze kinderen in veiligheid worden gebracht... en desnoods uh, alleen naar Nederland uh, komen. En daarvan weten we dat het om een stuk of twintig kinderen gaat. Ja, want want dat, ik, ik neem aan dat u ervoor bent dat uh, die moeders in ieder geval... Uh meekomen met die kinderen. Want ja, dan anders zou je de moeder en kind uit elkaar halen. En dat is tegelijkertijd een probleem. Want nou ja, dat zijn dus vrouwen die daar in die strijd hebben meegedaan mogelijk. In ieder geval daar, daar een hele tijd zijn geweest. Uh, en en uh, daar is natuurlijk waar Nederland bang voor is. Dat je dan de problemen binnen, uh, binnen de glansgrenzen haalt. Ja, dat, dat klopt. En dat realiseren we ons heel goed. Uh, maar in dit geval is het zo dat... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, ik hoor een ontzettende echo op mijn stem. Dus... Dat is heel vervelend. Maakt het... uh, ja. Dan gaan we even kijken of we daar wat aan kunnen doen. Uh, snel maar, um, ja, praat gewoon door, zou ik zeggen. Ja, ik praat ondertussen, ondertussen praat ik door. Um, als je nu niets doet, dan maak je het, uh, het probleem op termijn groter. Deze kinderen die, die zitten in een, op een plek waar ze waarschijnlijk nog onderhevig zijn... aan een ideologie die wij niet willen... Zodra ze naar Nederland komen is, het, is opvang geregeld, is hulp geregeld. Moeders gaan een strafrechtelijk traject in. Uh, de rechter bepaalt of uh, zij ook uh, vervolgd gaan worden of bestraft gaan worden. Ze worden sowieso gescheiden van hun kinderen. Uh, en ook datzelfde kinderrechtverdrag zegt. Uh, je, mag, je houdt kinderen en moeders of uh, uh, ouders bij elkaar... tenzij het niet in het belang is van kinderen. En het kan maar zo zijn dat het hier in het belang is van kinderen... om van hun ouders gescheiden te ja. worden. Dus en als, die... als dat zo is... Dan ben ik daar niet uh, op voorhand tegen. Nee, precies. Want dat, dat wou ik u vragen. Want ook als die, die moeders er dus zelf aangeven... nou, laat ons dan maar hier zitten. Maar doe in ieder geval die kinderen terug ja. naar Nederland. Daar zou je wel mee kunnen leven. Over, uh, zijn dat, nou, in, zijn dat ja. ook kinderen die daar... De, de, de, de, de, de er is toch ook sprake van kinderen die daar zelfs geboren zijn? Ja, de meeste kinderen waar het om gaat, die zijn onder de vier jaar oud. En deze week is het de week van uh, het jonge kind. En dan wordt de nadruk gelegd op de eerste duizend dagen van de ontwikkeling... die zo ontzettend belangrijk zijn voor het vervolg. En dat geldt dus ook voor deze kinderen. En het punt is, als je ze daar laat... En ze gaan toch komen, want het zijn Nederlandse kinderen... of ze kunnen aanspraak maken op een Nederlandse uh, uh, uh, ja, nationaliteit. Dan wordt het probleem op termijn alleen maar groter. En nu weet je, als je dit gecontroleerd doet... je weet wie je binnenkrijgt, je kan het controleren... je kan kijken met wie het goed gaat... en wat er nodig is om het ook goed te laten gaan met kinderen. En uh, daarmee reduceer je het, het, het veiligheidsrisico. Dank voor de reactie, de kinderombudsvrouw Margriet de Kalverboer was dat. Even leek het beter te gaan op Puerto Rico. Zeven maanden nadat de orkaan Maria het eiland in puin achterliet... hadden de meeste bewoners weer elektriciteit. Maar gisteren viel het hele stroomnetwerk daaruit... waardoor ruim drie miljoen mensen nu in het donker zitten. Correspondent Arjan van der Horst in Washington. Arjen, wat is daar aan de hand? Ja, Het ging mis bij reparatiewerkzaamheden aan de zuidkant van het eiland. Een graafmachine raakte een hoogspanningskabel als... Noodbeveiliging schakelde de dichtstbijzijnde elektriciteitscentrale zichzelf uit. En wat er vervolgens gebeurde. Er was een kettingreactie, één voor één gingen vervolgens elektriciteitscentrales op het hele eiland onderuit. Ja, en net als zeven maanden geleden is het nu pikzwart op het uh, eiland. Leidde ook meteen tot verkeersproblemen. Metrotreinen die stilkwamen te vallen. Stoplichten die het niet meer deden met als gevolg hele lange files. En we zagen net als zeven maanden geleden weer lange rijen voor de benzinestations. Ja, de overheid heeft beloofd dat het probleem binnen 24 tot 36 uur is opgelost... Maar ja, veel Puerto Ricanen geloven daar weinig van... naar alle ellende van het afgelopen half jaar. En uit voorzorg slaan ze nu brandstof op voor hun generatoren. Vandaar dus die lange rijen bij de benzinestations. Jij was daar ook na die orkaan, hè, op Puerto Rico. Ja. Uh, toen was al duidelijk dat het uh, nou ja, alles, uh, alles behalve vlekkeloos verliep... met die wederopbouw eigenlijk. Hoe stond het er toen voor met de stroomvoorziening eigenlijk? Ja, het is geleidelijk beter gegaan. Daarom is de timing van wat er nu de afgelopen 24 uur is gebeurd... dat had eigenlijk niet slechter kunnen zijn. Uh, tot uh, gisterenochtend, woensdagochtend, had slechts 3% van de huishoudens geen stroom. Geeft tegelijkertijd wel aan hoe moeizaam dat herstel is gegaan. Hè. Dat heeft zeven maanden geduurd voordat ze daar waren. Maandenlang hebben grote delen van het eiland zonder stroom gezeten... En vaak ging het ook mis. Hè. Herhaaldelijk viel de stroom dan weer uit. Vorige week nog viel een boom op een hoogspanningskabel. Meteen bijna 900.000 klanten die in een klap, één klap zonder stroom zaten. Ja, het heeft het leven ontzettend moeilijk gemaakt op Puerto Rico. Inwoners besteden soms duizenden dollars aan benzine voor hun generatoren. Ziekenhuizen, andere medische voorzieningen, ja, die leiden eronder. De economie leidt eronder, want bedrijven kunnen niet normaal draaien. Toeristen blijven weg terwijl de toeristenindustrie zo belangrijk is... Ja, dit is een eiland die dit soort problemen van vandaag echt niet kan gebruiken. En staat Puerto Rico eigenlijk nog wel op de radar in Washington? Het is immers, Amerikaans grondgebied. Nou ja, veel minder dus dan die andere rampgebieden van vorig jaar. Hè. Want je weet, er waren orkaan Harvey die toesloeg in Texas, orkaan Irma in Florida. Ja, je zag eigenlijk meteen... dat Washington anders reageerde op Arca Maria... dan die andere orkanen. En daar was de overheid veel sneller ter plekke... Hè, in Florida en Texas, met veel meer mankracht. Nou, deels had dat met logistiek te maken. Puerto Rico ligt immers een stuk verder. En het is een eiland. Maar deels heeft dat ook echt met politieke onwil te maken. Dat zagen we een paar weken geleden nog. Puerto Rico was een noodlening van 4 miljard dollar toegezegd... van de federale overheid... Maar ja, het ministerie van Financiën besloot toen die lening te, te halveren... tot frustratie van de Puerto Ricanen die dat geld heel hard kunnen uh, gebruiken natuurlijk. Nou, de inwoners voelen zich dan ook vaak als uh, tweede rangs burgers behandeld. Ja, en dat is niet los te zien van hun politieke status. Puerto Rico is geen Amerikaanse staat, maar een territorium. Ze kunnen niet meestemmen in presidentsverkiezingen. Ze hebben geen vertegenwoordiging in het congres. Dus ze hebben dus eigenlijk niemand die in Washington... met de vuist op tafel kan slaan. De politiek kan ze vrij eenvoudig negeren... omdat ze daar toch geen stemmen mee verliezen. Ja, en dat is het trieste lot van Puerto Rico. Correspondent Aijen van der Horst was dat vanuit Washington. En dan nu het sportnieuws over Rij met Elite. Gisteren won Anna van der Breggen voor de vierde keer de Waalse Pijl. In de Volkskrant vandaag een terugblik naar haar eerste keer in de Ardennen. Ze kwam namelijk 13 jaar geleden voor het eerst in Wallonië... toen ze meedeed aan de Ardennenproef, een test voor jonge Nederlandse talenten. Ze werd ontdekt en de rest is geschiedenis. Van der Breggen is een van de beste rensters van het moment... en won dit jaar al de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. In de Braziliaanse competitie ging een paar dagen geleden een speler zijn coach te lijf... nadat hij amper een half uur spelen al gewisseld werd. Maar gisteren was het dicht bij huisraak. In de Belgische competitie was het niet een speler, maar een coach die de confrontatie aanging. En wel met de coach van de tegenpartij. Volgens standaardtrainer Ricardo Sapinto was een gevecht met Anderlecht assistent Belosin... gewoon een manier om een discussie op te lossen. Het is hot. In de big derbys zijn we are hot in this. But nothing special, everything finished. No problem. We are not ladies, we are men. Ja, een derby is altijd heet, zegt hij. En sommige dingen moet je gewoon oplossen. We zijn geen vrouwen, we zijn mannen, al dus de trainer. En dat betekent dat je het blijkbaar zo op moet lossen. Dan nog een slechte avond gisteravond voor de vele oranje supporters in Ahoy. Darter Michael van Gerwen heeft in Rotterdam namelijk zijn tweede nederlaag van dit Premier League seizoen geleden. De vele toeschouwers zagen een spannend duel, maar konden niet juichen. Het was namelijk de schots Peter Wright die de Nederlandse topfavoriet versloeg. Vanavond kan het Nederlandse publiek wel gaan juichen, want dan gaat er in ieder geval een Nederlander winnen. Michael van Gerwen neemt het dan op tegen Raymond van Barneveld. Hoeveel kilometer staat er nu? Jolanda van der Velden. 340 kilometer is toch wel weer meer dan uh, normaal... maar dat zien we de laatste tijd toch wel vaker... En zeker de donderdag is toch wel een drukkere uh, ja, dag qua files... zeker in de ochtendspits. Uh, vrij weinig bijzonderheden. Wel een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Leende... maar dat neemt, uh, geeft niet meer dan vijf minuten vertraging. De A4 richting Amsterdam, daar gaat het nog wel langzaam... tussen knopend Iepenburg en zoeterwoude-dorp. Zo'n twintig minuten vertraging. Soms een tijdje een auto met pech. Richting Den Haag vanuit Amsterdam tussen Rudolf Arendsveen... en Zoeterwoud Rijndijk ruim een kwartier vertraging. En dat was een ongeluk. En ook ruim een kwartier nog... op. Aan 59, tot slot van Zierikzee naar Os. Tussen knopen Hoijpolder en Waalwijk Centrum 8 kilometer, en dat was een ongeluk. heart with my van zeven jaar geleden alweer. De Crystal Fighters waren dat een plage. Het is uh, bijna acht minuten voor acht. Door al het nieuws rond het privacy-schandaal bij Facebook... kan het zomaar zijn dat u de afgelopen weken zichzelf hebt afgevraagd... of je niet beter met dat netwerk kan stoppen. Nou, wat zijn dan de alternatieven? Je hebt natuurlijk Instagram en WhatsApp. Maar ja, die zijn van Facebook zelf. Bovendien zijn er toch wat andere kanalen... waar je op een andere manier te werk gaat. Uh, een Nederlands initiatief van... Uh, oud-Tweede Kamerlid uh, Astrid Ozenbrug, uh, dat zou misschien dan iets kunnen zijn. Uh, want zij wil namelijk een privacyvriendelijke concurrent gaan opzetten. Datong geheten. Mevrouw Ozenbrug, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Leg eens uit, wat is Datong? Ja, de Datong is, uh, uh, zou een sociaal netwerk moeten worden... waarbij de controles, uh, gebruikers echt controle hebben en houden over hun eigen data... Dus dat houdt in dat die data niet wordt doorverkocht of gebruikt voor advertenties. En dat je uiteindelijk ook al die functionaliteit die je nu hebt, dus al die verschillende uh, apps en, en uh, alle programma's, uh, kunt samenbrengen op één platform. Zoals Facebook nu eigenlijk is? Ja, ja. Maar dan zonder al die ellende dat al je data gewoon uh, maar wordt met uh, nou ja, uh, Cambridge Analytica en met, met, met uh, Kamer van Koophandel. Nou ja, noem de hele ellende maar op. Dus gewoon echt dat jouw data gewoon van jou is en jij gaat erover en niemand anders. Ja, maar u gaat het dus opnemen tegen die hele grote reus. Ja, zeker. Hoe? En, en je vraagt je af, hoe wil ja, je dat nou doen als ja, klein? Hoe, u, klein komt, hoe komt u aan het geld bijvoorbeeld daarvoor? Nou ja, geld zouden we kunnen krijgen vanuit funding vanuit de EU. Want het gekke is dat wij ongelooflijk veel gebruik maken van software die ontwikkeld wordt in Amerika. Ook met geld vanuit de Amerikaanse overheid. Daar maken wij nu allemaal gebruik van. Vervolgens zien we dat al onze data ook die kant op verdwijnt. Uh, en je zou dus gewoon een sterk tegengeluid moeten geven. En dat zou je als Europa kunnen doen. Nou. Uh, door een Europees product op de markt te zetten. We zijn dus ook in gesprek met mensen. ...mensen vanuit heel Europa uh, en donateurs en ook gewoon de Nederlandse overheid... ...die antwoord heeft over wij willen onze burgers beschermen. Nou, dit is de kans om dat te gaan doen. En hebt u de hele infrastructuur al klaar liggen? Ik bedoel, stel dat die zakgeld er morgen komt, dan kunt u ook gelijk beginnen? Nou, het uh, mooie is dat dit. Uh, er bestaan al heel veel raamwerken in open source... ...voor sociale netwerken, dus je kunt zo'n raamwerk gebruiken... ...en volgens daaraan gaan werken. Uh, en daar heb je gewoon goede ontwikkelaars voor nodig. Nou... Die hebben we gelukkig ook in Nederland. We hebben gewoon prachtige, hele goede programmeurs. Die kunnen we aan het uh, werk zetten. Maar daar heb je wel geld voor nodig, ja, inderdaad. Ja. Maar het raamwerk ligt er. Dat kan gewoon vrij gebruikt worden. Iedereen kan het controleren. Dat is het grote voordeel voor open source. En vervolgens gaan we er met z'n allen mee aan de slag. Het wordt echt een community ding. Dat is ja. ook waarom het NATO uh heet wat... Ja, daar ook uit ontstaat. Zo, zo te horen zit u er aardig in. Ik, ik totaal niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik geef dat ook gewoon toe. Ik ben echt een, ja. een, een, een, een nobody op dit gebied. Maar gelukkig hebben we Nando Kastelijn. Nando, goedemorgen. Goedemorgen. Want is tech-redacteur bij de NOS. En voor jou is het allemaal gesneden koek. Hoeveel kans van slagen heeft zoiets? Ja, dat is lastig in te schatten. Maar wat je van tevoren moet bedenken is dat uh, heel veel sociale netwerken al jaren bestaan. En dat het tegenwoordig lastig is om daar tussen te komen. Je moet namelijk uh, wat we noemen een netwerkeffect hebben. En dat betekent dat je interessant genoeg bent dat er een paar mensen naartoe gaan. En dat die vervolgens weer vrienden en familie meenemen. En jaren geleden zagen we dat bij Twitter, bij Facebook, bij Instagram. En bij Facebook lukte dat heel erg goed. Bij Twitter wat minder. Je zag het ook weer afnemen. Snapchat is een andere partij die doet het ook wel aardig. Maar daar is het ook een lastig om heel veel mensen bij elkaar te krijgen. Dus de grootste vraag is eigenlijk van ja, lukt het een, ja, een partij als Datong voldoende mm -hmm. om genoeg mensen aan te spreken die daadwerkelijk willen overstappen. En ja. daadwerkelijk de motivatie hebben om een nieuw netwerk op te bouwen. Ja, nou, gewoon hun uniek selling point is natuurlijk het feit waar veel mensen over mopperen bij Facebook. Eh, namelijk mm -hmm. die, die data die ze gewoon eh, inzichtelijk maken en niet, niet verkopen aan derden. Dus dat, dat zou natuurlijk dus... mensen die kant op kunnen lokken. Zeker. Dat is ook wel. Ik denk dat dat ook echt een selling point is, inderdaad. En uh, je merkt dat de discussie daar de afgelopen week heel erg op gang is gekomen. Maar alsnog is het de vraag dan, uh, zijn mensen voldoende gemotiveerd om die stap te zetten? Want mensen zijn ook gewoon te dieren? En uh, het verleden heeft geleerd dat een nieuw sociaal netwerk opzet, opzetten wat uh, concurreert met de grote jongens, best wel lastig is. Ja, mevrouw Ozenbrug, ja, er valt dus een hele hoop te doen. U moet eerst dat geld bij elkaar zien te sprokkelen. En dan moet het dus ook nog eens een keer lukken om al die mensen naar u toe te krijgen. Ja, maar ik zie toch heel veel kansen, en juist vanuit Europa... omdat we bijvoorbeeld te maken hebben met wetgeving rond dataportabiliteit. Dat betekent dat als je jouw data is van jou... dus als je over zou willen stappen van Facebook naar Datong... zou je dus gewoon je hele hebben en houden. Al je foto's zou je mee kunnen nemen op een simpele manier. We hebben te maken met de GDPR, dus de dataprotectie. Ik denk dat wij het gelijk aan onze kant hebben en ook... Het vertrouwen van, ja. Ja, van de gemiddelde burger zullen krijgen. Hier Wanneer op... kunnen we op Datong, wat u betreft? Nou ja, het liefst uh, zo snel mogelijk. Maar ja. we willen het ook gewoon zorgvuldig ja. doen. Dus dat betekent toch minimaal negen maanden. Ja, uh, ja het is toch een zware bevalling, zo'n netwerk. Astrid Ozenbrug, oud-Tweede Kamerlid, met dit initiatief Datong geheten. NTO Radio 1. Elke ochtend van half tien tot half twaalf.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 15 tot half 12 op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Kijk live of Rafael eindelijk Rodje verslaat. Met kanaal Digitaal op vakantie ontvang je bijna overal in Europa live Nederlandse televisie.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 Stella introduceert de nieuwe Vicenza Steps, een prijswinnaar. Nu nog rijker uitgerust met onder meer een krachtige middenmotor. Benieuwd? Kijk op Stellafietsen.nl. Nu voor maar 1995, t-shirts van de Noordface bij Bever en op Bever.nl. Maak nu een proefrit op de Stella Vicenza Steps in een van onze e-bike testcenters. Wat is jouw slaap-DNA? slaap-DNA?